7 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De beschietingen tussen Turkije en Syrië vormen een bedreiging voor de hele regio. Dat waarschuwt de Amerikaanse minister van Defensie, Panetta. De VS probeert via diplomatiek overleg te voorkomen dat het grensconflict escaleert en de buurlanden erbij betrokken raken. Panetta reageerde op een waarschuwing van de Turkse premier Erdogan dat zijn land niet ver is verwijderd van een oorlog met Syrië. Tijdens de gevechten tussen het Syrische leger en de opstandelingen langs de Turkse grens landen dagelijks mortieren op Turks grondgebied. Daarbij kwamen enkele dagen geleden vijf Turkse vrouwen en kinderen om. Ankara heeft gezworen elke aanval met een tegenaanval te beantwoorden. Venezuela heeft voor alle personen en voertuigen de grenzen gesloten vanwege de presidentsverkiezingen van vandaag. Het is een van de vele veiligheidsmaatregelen rond de stembusgang. Verder mogen burgers geen wapens dragen en mag er tot vanavond geen alcohol worden verkocht. Bijna 19 miljoen inwoners van Venezuela mogen een nieuwe president kiezen en bepalen of de socialist Chavez na 14 jaar presidentschap een nieuwe termijn van 6 jaar krijgt. Vooral de laatste dagen heeft de kandidaat van de oppositie in Venezuela in de peilingen terrein gewonnen. In Deventer heeft in een voormalige melkfabriek een zeer grote brand gewoed. De brand was in een ruimte waar een garage voor crossauto's was gevestigd. Zeker elf voertuigen zijn daarbij in vlammen opgegaan. Een naastgelegen hal met oude militaire voertuigen en caravans kon worden gered. De brandweer kon de loods met crossauto's niet binnengaan vanwege ontploffingsgevaar. Tegen zes uur kon de brandweer het zijn brandmeester geven. De voormalige fabriek staat op een industrieterrein in Deventer. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Velp, in Gelderland, is een illegale houseparty aan de gang. Ongeveer 400 mensen kwamen vannacht bijeen 1 op het feest. De politie is massaal aanwezig en heeft de organisatie gevraagd... de houseparty te beëindigen, maar die geeft daaraan geen gehoor. Mogelijk maakt de politie in Velp een einde aan het feest... als de bezoekers niet uit zichzelf vertrekken. Israël heeft een onbemand vliegtuigje uit de lucht geschoten. Het is de eerste keer in zes jaar dat een vijandelijk toestel... het Israëlische luchtruim binnendringt. Het zou gaan om een onbewapende drone. Het is nog onduidelijk waar het toestel vandaan kwam. Israël vermoedt dat de Libanese Hezbollah-beweging erachter zit. Die wordt gesteund door Iran. In Griekenland zijn bij een explosie op een boot... twee Nederlanders gewond geraakt. De kapitein kwam om het leven. Bij het ongeluk op het eiland Kos raakten in totaal vijf mensen gewond... maar ze zijn er volgens de Griekse kustwacht niet slecht aan toe. Aan boord van het schip waren in totaal 26 passagiers... Op het imitatiepiratenschip ontplofte een namaakkanon. Een matroos heeft het schip naar de haven gevaren. De Japanse autofabrikant Honda moet in de Verenigde Staten... voor de derde keer binnen een week auto's terugroepen vanwege een veiligheidsrisico. Het gaat nu om het model CRV van 6 tot 10 jaar oud. In totaal moeten ruim 250.000 auto's terug voor een reparatie... omdat een schakelaar in de deur vlam kan vatten... Honda heeft vier meldingen binnengekregen van brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Honda riep afgelopen week in Amerika al bijna anderhalf miljoen auto's... van andere types terug vanwege mankementen. Op het Tunesische vakantieeiland Jerba zijn bij rellen bijna vijftig agenten gewond geraakt. Een demonstratie over de heropening van een vuilnisberg liep uit de hand. De agenten werden bekogeld met stenen en molotovcocktails, Ook werden zes politieauto's in brand gestoken. Volgens de demonstranten was afgesproken dat de vuilnisberg niet zou worden heropend, maar dat gebeurde onlangs toch. Op een parkeerplaats bij Ahoy in Rotterdam is een man beschoten. Hij werd niet geraakt en waarschuwde zelf de politie. Die heeft vier jongens van 15 tot 17 jaar opgepakt. Volgens de politie ontstond er een ruzie op de parkeerplaats en schoot een jongen daarbij één of meerdere keren op de man. Waarover die ruzie ging is niet bekend. De jongen is het te vast en naar een vuurwapen wordt nog gezocht. Een man van 28 uit Riederkerk, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk... heeft zich bij de politie gemeld. De automobilist reed gisternacht een man op een brommer dood en reed daarna door. De politie had de auto korte tijd later gevonden, maar de bestuurder was spoorloos. Hij meldde zich aan het einde van de middag op, de, op het politiebureau. De man reed zonder rijbewijs. Dan nog het weer. Eerst nog mist, later overal zonnig en droog. In de middag ontstaan enkele stapelwolken staat een matige noordoostenwind en het wordt zo'n 15 graden. Na vandaag overwegend droog en af en toe zon, het wordt wel iets frisser. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag, met Kifa Alouch. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin ik iedere zondag een inspirerende gast ontvang. En vandaag is dat de veelzijdige Aziz Aynan. Hij is schrijver, columnist, maar ook docent aan een hogeschool. En de geestelijk vader van de vrolijke musical Ik Dries... die momenteel de Nederlandse theaters veroverd. Veroverd, moest ik ja. zeggen. Hartelijk welkom, uh, Aziz. Dank je wel. Uh, je bent in Marokko verwekt... maar na zeven maanden ging je moeder naar Nederland... Uh, op weg naar je vader... Uh, uh, die daar al een tijdje werkt. En je bent dus hier geboren. Wat ben je dan? Of hoe noem je jezelf dan? Een Marokkaanse Nederlander? Een Nederlandse Marokkaan? Uh... Ja, ik zeg altijd een Nederlander met een Berberachtergrond. Een Nederlander met een Berberachtergrond? Ja. ja. Oké, okay, en dat is nadrukkelijk iets anders dan uh, de twee opties die ik gaf. Uh, nou, er nou ja, zit wel Nederlands in. Maar ik ben niet... Uh, ja, ik, ik ben geen Marokkaan, zeg maar. Dat, uh, ik kom wel, zeg maar. Ik ben wel verwekt in het land, Marokko. Maar ik, heb, uh, ik ken Marokko eigenlijk helemaal niet. Uh, en uh, wat ik wel ken is uh, ja, de taal van mijn ouders spreken: dat is Berbers. En we uh, nou ja, aten Berbers, de Berbekeuken. Uh, dus ik heb veel meer met die Berbe-achtergrond dan iets Marokkaans, zeg maar. Ja. En voor de mensen die dat niet weten: uh, Mar Marokko is een groot land. Daar wonen veel. Uh, uh, zeg maar bevolkingsgroepen. Ja. En in het, in het noord, noorden, noordoosten, uh, uh, rondom het Rifgebergte, uh, daar woont een Berber uh, stam? Of moet ik dat nou, zo zeggen? Nou, is gewoon, nee, het is een landstreek waar de Rivijnen wonen. Dus uh, in uh, Groningen wonen Groningers. En in de Riv wonen de rivijnen. Zo okay. moet je het zien. Okay. Uh, uh, maar dat zijn geen Ara Arabieren. Je spreekt het ja. geen Arabisch om even voor de, voor de helderheid. Nee, ze, er zitten trouwens wel veel woorden uit het Arabisch in die taal. Dat komt omdat uh, op een gegeven moment uh, ja, de islam uh, naar Marokko kwam. Maar het is een, uh, echt een compleet andere taal. Helder. Hoe zien anderen jou eigenlijk? Uh, dat hangt er vanaf wie? Uh, mijn collega's of mijn moeder of... Uh, uh, zomaar mensen op straat. Op straat? Nou, uh, uh, uh, vaak denken ze dat ik homo ben. Dat, uh, dat valt me echt heel, echt heel erg op. En, uh, en vind je dat erg? Nee, vind ik... Uh, nee, vind ik ja, helemaal niet erg. Ik moet even, even nadenken. Nee, ja, omdat... Uh, nu, zeg maar, de afgelopen twee weken... heb ik het al, echt alweer dan drie keer gehoord. En dan, um, ja, meestal... dan uh, hangt het een beetje vanaf hoe goed ik diegene ken... of net heb ontmoet... En uh, soms pest ik ze er ook gewoon mee. Dus dan laat ik ze gewoon in de waan dat. Ja, ja. En, uh, maar ik, vraag me, ik, vraag, ik heb me altijd wel afgevraagd waarom dat zo is. Maar dat komt omdat ze mij niet kunnen plaatsen in hun kader. En dan ben ik dus anders dan anders. En dan ben je homo. Ja, ja. ja want je, je, we zien dat je een, een, een exotisch uiterlijk hebt. Ja. En tegelijkertijd heb je een, een rood-roze broek aan op dit moment. En een hele... Artistieke bril op en dat is dan zo vreemd voor mensen. Ja, een Marokkaanse schoenen aan. En, uh, ja, ja, ja, ja. ja, kijk, in, we in wezen is het gewoon een. Uh, in wezen is het, uh, is het. helemaal niet zo vreemd. Maar ja, mens, de mens is een categorisch wezen. Hè? Je, ma je maakt een categorie aan. en uh, daar moet je het mee doen. Hè, in je leven. En als er iemand aankomt die dan uh, in al die honderden categorieën die je in je hoofd hebt... Niet past. Uh, ook niet past. Ja, dan, dan, moet het wel, dan moet je wel heel anders zijn dan die andere. Ja, als je zelf een categorie zou mogen omschrijven... Uh, uh, tot welke categorie behoor je dan? Uh, qua achtergrond? Of qua qua... Oh. Ja, ja, dat is, ja, dat is heel lastig. Hè? Ik, bedoel, uh, ik, ik, vind het, ik vind het te makkelijk om, uh, om te zeggen... ja, ik ben een wereldburger. Weet je, dat, vind ik ook, dat vind ik juist echt weer helemaal niet zeggen... Uh, is, ik vind juist ook heel veel dat. Ik vind het ook heel fijn dat mensen. Uh, ik vind het fijn dat we kunnen categoriseren. Daarmee kunnen, kunnen, we, kunnen, we, uh, kunnen we überhaupt gewoon het leven staan. Ja, wat die kinderen zeiden. Ik ben een Nederlander met een, uh, een berbachtergrond. Uh, nou ja, dat, dan heb ik al, dat weet je al best wel veel hoor over mij, moet ja. ik eerlijk zeggen. Je bent gewoon Aziz? Uh, ja, dat ben ik. this time You'll meet. En weg was hij. Uh, uh, at, the, at the Snow was dat uh, van Turned. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Assis Aynan. Hij is 32 jaar, schrijver, columnist en docent. Uh, nogmaals hartelijk welkom, uh, Assis. Ja, uh, we waren even overrompeld, want we zaten uh, tijdens de muziek ook nog, uh, ook nog flink het, door te praten. Het uh, gesprek ging gewoon door. Het gesprek ging gewoon door. Uh, je, we, we kennen jou van het verhaal Ik Dries. Uh, dat verscheen eerst als feuilleton uh, in uh, in NRC en later als boek ja. en vervolgens als musical. En Ik Dries gaat over Dries. City, een jonge optimistische Marokkaanse gastarbeider... die in de vroege jaren zeventig in IJmuiden gaat werken op de visafslag. Hij mengt zich onder de lokale bevolking, leert de taal... en krijgt zelfs een blonde vriendin. Nederland ontving in die jaren voor het eerst gastarbeiders... Eh, medio jaren zestig en zeventig. Um, wat was dat voor een tijd? Um, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen dat, dat ik dat niet weet... Terwijl in dat boek beschrijf je het mini-cheers. Ja, ja, ik heb geen idee hoe de jaren zeventig waren, omdat ik toen nog niet geboren was. Nee. En um, uh, ik, ik weet het, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het echt niet. Het enige wat, ja, wat, ik, uh, wat ik wel weet zijn de verhalen over die tijd: namelijk van een vader of een oom of een vriend van mijn vader of uh, de vader van Hassan Bahara met wie ik het boek heb geschreven. Maar de tijd zelf. Ik, uh... Maar wat voor, wat voor Nederland uh, heb jij gededuceerd uit al die verhalen? Nou, wat mensen dus... Uh, ik denk dat heel veel mensen ook niet weten hoe het in die tijd was. In het boek is het zo dat um, er eigenlijk ook niet wordt gezegd... hoe Nederland toen was. In, in het boek kijken we door de ogen van Dries Stavricity. Een man die op uh, 22-jarige leeftijd uh, naar uh, Amuiden komt. En wat hij ziet is een, een, een, een land dat uh, zichzelf weer heeft opgebouwd... en uh, waar veel werk is, waar uh, enorm veel structuur uh, aanwezig is... waar um, uh, mensen te vinden zijn die een enorme open blik hebben. En die open, die open blik, hoe zij de wereld inkijken, die um, meet hij zich ook aan. Die vindt hij interessant die vindt hij spannend. Dus dat is, dat is hoe de hoe jaren zeventig zijn. Want, uh, hoe hij ze ziet. Ja, misschien waren de jaren zeventig wel... ik hoor heel vaak hoor ik het woord spruikjesvlucht als we over die tijd hebben. En uh, dat, dat, dat is negatief, uh, heb ik geleerd. <lacht> um, uh, ja, het zijn de jaren van de zanger... Rest zonder naam. En, uh, en, maar hoe het is in die tijd... ik heb werkelijk geen idee. Maar Dries vond het een leuke tijd... Oké. Okay. Uh, ik, ik zei al, er is een, uh, een musical uh, ja. uh, gemaakt naar aanleiding van die verhalen. Uh, laten we even kijken hoe dat klinkt. Welkom bij Ik Dries de Musical. Zij is als een zijn. Hoe is het daar? Valt er regen? Hoe is het met de dieren en de buren? Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn. Met mij gaat het goed. Je en een ander leven ben. Nederlanders zijn aardig, hoor. Alleen zie ik ze niet zo vaak. Ik mis jullie ontzettend. Ja, uh, we horen uh, Dries uh, um, een brief niet zozeer schrijven als wel inspreken. Een cassettebrief. Een cassettebrief. En uh, we horen iets van flarden van een liefdesrelatie... met een blonde Nederlandse Jolanda... Uh, hij ontdekt allemaal nieuwe dingen over dat Nederland. Vertel daar eens iets over. Ja, hij, uh, hij komt aan en, uh, en er, is eigenlijk, uh, er zijn twee redenen waarom hij die taal wil leren. Namelijk, enerzijds, hij valt op een meisje... en het enige wat hij kan uitbrengen is ik, Tries. En daar houdt het bij op. Dat is ook de titel van het boek en de musical. Um, en hij wil heel graag met haar in gesprek gaan. Maar daarvoor heeft hij het instrument, Nederlandse taal, nodig... Maar er is ook iets anders waarom ik dit taal leert. Namelijk iets heel eenvoudigs: hij staat in de rij uh, bij de kassa uh, van een supermarkt. En die vrouw, uh, die kassière, die zegt uh, 10 gulden en 5 cent. Nou, en hij, ge hij geeft de geld en zij zegt: 5, Heeft u 5 cent erbij? Nou ja, dat gaat dat, zoiets eenvoudigs ontspoort on volledig in die supermarkt. En uh, door zoiets eenvoudigs, 5 cent erbij, wat hij niet begrijpt. Beginnen, staan die mensen, die twee mensen, die kassière en die Dries... beginnen elkaar naar het leven te staan. En uh, dat, dat komt dus door die miscommunicatie. En uh, hij realiseert zich dat hij, de, dat hij dat soort dingen... dus constant ergens tegenaan botsen, dat wil hij dus niet. En dat is het moment dat een mevrouw die net heeft afgerekend... mevrouw Den, van Den Oever, um, een oud uh, lerares, Nederlands, uh, lerares Nederlands... die neemt, neemt hem mee naar huis. En ik zeg, ga zitten. en uh, Op dat moment, uh, zeg maar, net na de scène in, in, ja, in de supermarkt. Ja, en zij heeft de, de oorlog overleefd. En de rest van haar familie niet. En ze zegt, je hebt één ding nodig, namelijk onafhankelijk worden. En hoe word je onafhankelijk? Namelijk, de taal leren en ambitie. En uh, nou, daar begint Aap mis En uh, dat uh, um, daardoor kan hij... Um, uh, daardoor ontstijgt hij op een gegeven moment ook die visafslag. Hè, waar hij schoolstapelaar is. En voor de luisteraars... Die... Wat, is, wat, wat is een schoolstapelaar? Ja, schoolstapelaar is iemand die bakken vis bij elkaar stapelt. En in die bakken moeten de kleine visjes bij de kleintjes... en de grote bij de grote. En die bakken moeten op elkaar gestapeld worden. En vervolgens moeten die in een trein of in een uh, vrachtwagen nou, uh, terechtkomen. Nou, nou is die Dries een, uh... Uh, uh, een open... Uh, onderzoekende, nieuwsgierige uh, jongeman. Ja, uh, na, naïef hoor. Want hij stapt gewoon constant... Uh, de, de, de, hij denkt niet goed na. Nee. Uh, er, er gebeurt iets. En, en, uh, of nou, laat ik het zo zeggen. Hij heeft een talent. En het talent is dat hij een kans herkent. En ook ziet als een kans. En daar niet over nadenkt of je het moet doen. En hij stapt er ook gewoon in. Ja. En de, van schoolstapelaar uh, er komt een ootje bij, dan wordt hij dus schoolstapelaar. Dus hij weet dat hij dus wil die niet meer, wil die ophouden met die bakken vis op elkaar te stapelen, dan moet hij dus uh, niet vis maar school gaan stapelen. En dan begint dus ja, heel simpel gewoon een avondcursus. Op een uh, schakelklas heette dat toen. Ja. En, uh, nou, dat kende jij waarschijnlijk wel. <laughs> Ik heb ze gezien, ja, de ja. schakelklasse. En, uh, en, en, en uh, er bestond ook een Leo O. En, en hij, hij, hij, hij merkt, als hij dat dus doet... en wat hij dus ook best wel, best wel plezier in heeft... dat uh, uh, niet alleen zijn bankrekening rijker wordt... maar ook zijn leven wordt rijker. Ja, ja. ja. Dat, dat hij zo in het leven kan staan is best bijzonder, want... Um, um, zijn broer is ook uit Marokko weggetrokken ja. om uh, een beter leven te zoeken. Hoe is het? Uh, de Moha? Moha, ja. Uh, uh, Moha is in Frankrijk uh, terechtgekomen. In Liel. Ja, in Lille, waar Dries aanvankelijk ook was. Maar hij is daar door zijn broer weggestuurd... omdat in de mijnen van Liel werken heel slecht voor je is. En hij zei, ga ja, jij maar naar Nederland. Ja. Hoe vergaat het zijn broer? Nou, die, uh, uh, ja, hij, werkt, uh, hij werkt in de mijnen en uh, daar uh, gaan zijn longen kapot. En uh, vervolgens komt hij uh, naar de muiden, naar zijn broer. En eigenlijk wil die broer... Uh, die Moha wil in contact komen met Dries. En uh, wil hem vertellen dat het niet goed met hem gaat, et cetera, et cetera. Maar hij merkt dat Dries eigenlijk geen plek meer heeft voor Moha. Uh, hij heeft... Uh, ja, vrienden geworden met een Turkse man, Kemal. En uh, met, uh, met, uh, met, zijn, met zijn neef gaat hij close om. Er is mevrouw van een oever en er is een Jolanda En die moha denkt, er is geen plek meer voor mij. En dat wekt zoveel weerzien. Die, die, die voelt zich zo verlogen door zijn bloedeigen broer... dat hij het over een andere boeg gooit. Namelijk, niet zijn ongenoegen uit of zijn verdriet toont... Maar wat hij doet, is het volgende. Namelijk zegt, jij bent van het pad. En jij bent verdwaald. En jij hebt jouw achtergrond verlogend. En jij en zus en zo. En allerlei verwijten om hem dus schuldig te laten voelen. En dan gebeurt er iets wat die moha dus nooit had verwacht. En Dries wijst hem de, de, de, de deur. Ja, en en die die die hij Ja, en die zegt, je kan, je kan maar beter vertrekken. Ja. En uh, ja, dat, uh, die, die, die twee broers die broeieren. Ja. Nou was die broer natuurlijk, voordat hij uh, uh, uh, bij Dries uh, kwam logeren, zeg maar... Ja. Uh, was dat natuurlijk al een man die anders omging... met uh, de tegenslagen die hij in het leven tegenkwam. De dingen die hij niet begreep, of met die, die, ja. uh, met die wereld... Ja. Hij was aanvankelijk uit Marokko weggegaan om het avontuur op te zoeken... om ja. mensen te leren kennen, ja. om, uh, om vreemde talen te leren. Ja. En hij werd een beetje een boze, bittere man. Ja, omdat hij... Het lukte niet. Het lukte niet om, die, om de aansluiting te vinden. Het lukte niet om de taal te leren. Het lukte niet om de, ja, om de, om de, om de, om de ogen, om de nare ogen die, die hij uh, um, voelde... om dat om te zetten in positieve energie. En het werd negatieve energie. En... Hij werd boos op de maatschappij en boos op zijn baas... en boos op de jongens en boos op de meisjes. En uiteindelijk natuurlijk ook vooral boos op zichzelf. Omdat ja. het hem niet lukte. Ja. Nou, de luisteraar die herkent waarschijnlijk uh, gelijk in dit verhaal... Uh, het, uh, het verhaal van veel gastarbeiders. Ik wou zeggen, ik ken Moha. Ja. Die ken ik wel, daar ken ik er wel een paar van. Ja. Daar ken ik er een heleboel van. Ja. Uh, Dries daarentegen, ja. daar, daar ken ik er veel minder van. Bestaat die echt? Nou, Dries is verzonnen. Mm -hmm. En Dries is een, uh, misschien wel een, een, een experiment. Uh, wat gebeurt er als je het optimisme niet verliest? En uh, ook blijft geloven in je, in je optimisme. Of misschien om het nog scherper te zeggen... Uh, trouw blijft aan je eigen persoonlijke optimisme. En uh, ik... Uh, ik kan natuurlijk niet voor uh, de vader spreken, hè? dus voor de Marokkaanse en de Turkse gastarbeiders. Dat, dat, dat wil ik ook niet. Maar als ik erover fantaseer, wat, wat natuurlijk wel mag, is dat uh, veel mensen, veel van die gastarbeiders zichzelf niet centraal gebleven. Dat ze eigenlijk verraad hebben gepleegd vaak. Dat is interessant, want um, dat is iedereen verwijt, wat andersom. Uh, uitgesproken wordt, net zoals Moha dat doet. Ja. Dat eerste generatie vaders. Uh, naar hun kinderen zeggen. dat zij hun eigen cultuur. of hun eigen uh, geloof. verloochenen. Ja. Jij draait dat helemaal om. Ja, ik draai het om. Omdat ik mij uh, echt enorm afvraag. hoe het kan dat iemand die een zee over durft te steken. In een, in een totaal andere cultuur. Met een andere religie, maar echt ook een compleet ander denken. Dus, uh, je, je komt niet in een ander land. Je komt gewoon in een hele andere wereld. En dat je dat durft, dat betekent dat je een cowboy-mentaliteit hebt. Hè? Dan ben je pionier. En, en uh, nou, dan moet je echt verdomd veel. Uh, dan moet je echt lef hebben. Dan moet je echt durven hebben. En ik heb het gevoel dat die generatie dat. Uh, heeft dat verbruikt of zo? Of heeft dat verloren? Ik, ik, ik. Er is daar iets gebeurd. En ik heb wel een idee wat er gebeurd is. Maar dat het, dat het zo massaal gebeurd is... Dat, dat valt me dus echt enorm op. Je hebt een idee wat er gebeurd is? Ja. Dat de, uh, die mannen die komen... en uh, dragen wij pijpen. Goed kapsel. Hou van goede muziek. Hou van uh, leuke meisjes. En van een biertje. En, uh, en hard werken. En in de musicals zeggen ze ook, hè, in het boek ook, overwerken. Hè, dat is uh, ook een magisch begrip. Dat, uh, Want overwerken is nog meer geld in het laadje. Ja, en bij, uh, zeg maar, uh, bij de Marokkaan en de Turk is overwerken ook gewoon een... Uh, dat is altijd een hot item geweest uh, thuis. Dat, uh, dat, dat, dat overwerken is niet alleen dat je extra moet werken, maar dat je ook mag overwerken. Dat betekent dat de basisvertrouwen vertrouwen in jou heeft. Dus uh, overwerken, uh, de, het begrip overwerken heeft veel meer diepte. Maar uh, om terug te, uh, te komen naar het verhaal. Die mannen die, uh, die komen naar Nederland en vervolgens uh, beslissen ze om hun uh, familie uh, naar Nederland te halen. Dat betekent dat die mannen die vaak wel getrouwd waren, maar die, die, die hadden wel een vrij een vrijgezelle leven natuurlijk. En opeens was daar een gezin. En was daar een vrouw. En was daar verantwoordelijkheid. Die moesten dus zich totaal weer in een andere rol manoeuvreren. Die moesten vader spelen in een land waar zij de taal niet van spraken. Dus, dus zij, moesten, uh, zij moesten een rol op zich nemen die ze helemaal niet aankonden. Want je kunt niet, je kunt niet um, een paterfamilia zijn. Je kunt niet... Um, um, je, je kunt niet, zeg maar... Um, de weg wijzen als je zelf de weg niet weet. Dat. En als je de taal niet spreekt... en als je de cultuur niet kent... nou wat, wat, wat je dan doet, is natuurlijk... hetgeen wat je wel kent... en wat je wel weet... enorm beschermen. En daar, en, en, en daar ook voor willen vechten. Dus opeens werden die mannen... werden van... Uh, ja... salon, moslims zeg maar. Werden, opeens, <coughs> werden Zeer streng religieus omdat ze dat wel kenden. En, uh, en, en uh, terwijl ze vanuit hun, vanuit hun land, in Marokko... Ja, een hele maaltje streek. Ze komen vaak uit Noord-Marokko. Nou, dat is helemaal niet streng religieus. En, uh, dat is een streek waar, je, uh, waar ze wel moslims zijn. Maar vooral ook nog heel erg geloven in heiligen. En in de muziek geloven. En in de elementen. Etcetera, etcetera, etcetera. En het werd allemaal overboord gegooid. En... Uh, uh, dus die mannen die ze eerst waren, dat veranderde compleet. Omdat ze dus uh, voor het gezin moesten gaan zorgen. Ja, uh, jij bent uh, ook in een gezin opgegroeid. Uh, ja. Jouw vader was ook ja. uh, zo'n gastarbeider. Ja. Um, wat voor gastarbeider was hij? Was hij een Dries of was hij een Moha of iets ertussenin? Ja, ik denk dat hij uh, vooral een Mustafa was. Dat is ook een ander personage. De neef, zeg Ja, we. de neef is dus een. Uh, uh, um, ja, lachen. Uh, een vrolijke vlierenfluiter. Ja, ja en maar geen vlierenfluiter. Dus wel werken. Mm -hmm. ja, dus uh, wel echt, uh, echt aan de bak. En uh, hij was muzikant. Uh, speelde voortreffelijk luid. En, uh, uh, maar ook viool en, uh, en piano. En dergelijke. En je zag het ook bij mijn vader dat hij op een gegeven moment stopte met muziek spelen. Want dat was dan weer uh, Des Duivels of wat dan ook. Dat, dat vond hij ook echt Des Duivels? Ja, dat. dat, dat, dat hij, hij stopt op een gegeven moment muziek spelen. En daarmee, daarmee sloot hij gewoon een, een deel van zijn leven af. Dat kon, dat kon niet meer. Straks uh, praten we daarover verder. Het is uh, uh, bijna half acht. Tijd voor een overzicht van het nieuws. Gelezen door Juri Stobinski. Radio 1. Het NOS Journaal. Venezuela heeft de grenzen gesloten vanwege de presidentsverkiezingen vandaag. Het is een van de vele veiligheidsmaatregelen. Er mag ook geen alcohol meer worden verkocht... en er is een tijdelijk verbod op het dragen van vuurwapens. President Hugo Chavez hoopt vandaag te worden herkozen voor een derde termijn. Hij is al 14 jaar aan de macht. In de Filipijnen is de regering het met de grootste groep van moslimrebellen... eens geworden over het ontwerp voor een vredesregeling. President Aquino heeft dat op televisie bekendgemaakt... Het ontwerp is een doorbraak en moet een einde maken aan tientallen jaren van gewapende strijd. In Velp, in Gelderland, is een illegale houseparty aan de gang. Er zijn ongeveer 400 mensen op het feest. De politie is massaal aanwezig en maakt mogelijk een einde aan het feest als de bezoekers niet willen vertrekken. De VS vreest dat het grensconflict tussen Turkije en Syrië escaleert. De beschietingen vormen een bedreiging voor de hele regio, waarschuwt Amerika. Bij de gevechten tussen het Syrische leger en de opstandelingen aan de grens komen ook mortieren neer op Turks grondgebied. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Vanochtend heeft het zuidoosten van het land met misbanken te maken en vrij lage temperaturen. De mist lost geleidelijk op en de rest van de dag schijnt de zon en trekken er af en toe wat stapelwolken voorbij. In het noordoosten kan een enkel licht buitje passeren, maar veel stelt het allemaal niet voor. Het wordt vandaag een graad of 14 bij een aantrekkende noordwestenwind. Boven land wordt de wind matig aan zee vrij krachtig tot lokaal krachtig. Vanavond is het helder en droog. Komende nacht kan ze wat sluierbewolking, maar voor de rest vrij helder. Het koelt flink af en in het binnenland komt de temperatuur aan de grond op grote schaal onder het vriespunt. Maandag is het na het oplossen van de mist overwegend zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en tegen de avond kan het zuiden wat lichte regen verwachten... Er staat maar weinig wind en de temperatuur komt wederom rond de 14 graden te liggen. U luistert naar Dit is de Zondag met Kifa Alush. Ja, en als u net inschakelt, een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Uh, bij mij hier in de studio zit Aziz Aynan, een veelzijdig schrijver en docent... opgegroeid in Nederland, maar met berberwortels. Uh, in het eerste deel spraken we over uh, uh, de musical Ik Dries. Een musical naar aanleiding van een, een, een boek dat um, uh, Aziz schreef samen met Hassan. Hassan Bahare. Bahare. En we hebben het gehad over hoe de eerste generatie... eigenlijk hun optimisme verloor. En jij vertelde net voor het nieuws dat... je vader stopte met muziek maken, want dat was van de duivel. Um, um, hoe groeide jij op? En wat voor gezin was het met die vader... die muziek van de duivel begon te vinden? Ja, en kijk, zo vertelde mijn vader dat, hè. Dat hij zei uh, dat uh, is van de duivel Maar Wat hij natuurlijk bedoelde, is dat hij... Uh, een offer moest, moest brengen. En dat, dat offer was dat hij... als hij goed voor zijn kinderen wilde zorgen... als hij thuis wilde zijn... als hij naar zijn, uh, uh, als hij naar zijn werk uh, uh, wilde gaan... dat hij dus een ander leven moest leiden. Namelijk uh, waar geen biertjes, biertjes drinken... Uh, uh, dat een niet meer kon... en uh, in de stad hangen en uh, uh, muziek spelen. En uh, dat, dat, dat, had dat was het... En dat had hij eigenlijk ook moeten zeggen. Maar uh, ja, ik kon natuurlijk moeilijk zeggen van... jongens, uh, ik moet deze rigoureuze keuze maken. Want anders dan, uh, ben ik niet thuis en dan kan ik niet goed voor jullie zorgen. Want dat heeft hij natuurlijk dat heeft hij heel goed gedaan. Wij hebben, ja, we hadden allemaal een bed en uh, iedereen uh, had ook eten en, en kleren. Onze haren werden gekampt voordat we naar school gingen. En uh, uh, er was uh, echt een structuur aanwezig. En dat losbandige leven, wat hij eerst had... Dat moest wijken. Maar terwijl ik natuurlijk als kind. Het, uh, die, ik vond die luid zo. Uh, dat vond ik geweldig man. Dat vond ik, en die, die stond wel ergens in het huis. Maar die uh, werd uh, zelden aangeraakt. En uh, Maar wat voor een wat voor, wat voor gezin was dat? Kun je, ja, je hem iets zo uh, beschrijven? Ja, het, natuurlijk natuurlijk. Uh, opgegroeid in Haarlem in een uh, hele Witte Wijk, uh, de Kleve Parkbuurt. Een. Uh, uh, uh, Best wel groot huis. Dat was ooit een pensioen geweest. Mijn vader heeft ook, heeft ook een pension uh, gehad. Uh, uh, daar woonden wij met negen kinderen. Zeven jongens, uh, twee meisjes. Uh, de familie was... Uh, uh, ja, we waren best wel religieus. En, uh, dus met, met religieus bedoel ik... Uh, ja Elke dag bidden en dat, dat soort dingen uh, deden we. Maar tegelijkertijd um, uh, wilden we dat ook niet... Dus uh, bestaat, ik noem het altijd. Het, ja, ik, ik, noemde, ik noemde het altijd het verzet. Dus uh, ja, als je je moest reinigen, zeg maar. Van, voor het gebed. rituele reiniging ja, van het gebed. Inderdaad, nou, dat deden we dan niet. En dat, dat soort dingen. En dat werd dan altijd. Dat was altijd een kat-en-muisspel met, met, met de ouders. Wat het, wat het best wel leuk. Uh, toen, maar vond ik het helemaal niet leuk, moet ik eerlijk zeggen. Jezus, moeten we weer bidden. Het leek alsof. Voor mij was het alsof ik echt. Alsof ik alleen maar aan het bidden was. Dat was de... Maar als ik erop terugga, was het natuurlijk helemaal niet zo. Nee. En we, we hadden... maar vijf keer op een dag is natuurlijk wel. het veel ja, ja, inderdaad. En uh, dat, dat proberen wij zoveel mogelijk te frustreren. Dus uh, omdat we te laat kwamen, uh, kwamen en mijn vader wilde dan echt op tijd wilde die bidden. Want dan is het gebed, zeg maar, perfect. En dan wordt het geaccepteerd door, uh, door God. En als je te laat bidt, dan kan het zo zijn dat God het gebed niet accepteert. Nou ja, en als we gingen bidden, dan, dan, dan, mijn vader was de voorganger, die stond dan voor aan, en dan gingen wij dus achter hem bidden. Nou, jongen, wat we, dan haalden we echt de meest gekke capriola uit. Dan stond er iemand als Michael Jackson achter te bidden of, <lacht> <lacht> nou ja, dat soort dingetjes. <lacht> um, uh, klinkt als een, <lacht> klinkt als een heel gezellig marokkaans gezin. Ja. Um, jij lijkt niet op. Andere Marokkaanse uh, mannen van jouw leeftijd. <coughs> nee, zet... In hoe jouw leven is. Uh, uh, en in wat je met dat leven doet. Jij, jij, jij doet me eigenlijk heel erg aan die drie's denken. Iemand die probeert dat optimisme vast te houden. Ik vraag naar jouw jeugd natuurlijk, omdat ik probeer te ontdekken... Ja. Van, is daar iets gebeurd waarom jij een pad hebt gekozen dat jij hebt gekozen? Een pad met, met literatuur, met, uh, met theater... <coughs> Ja, ik ben gewoon. Uh, ik denk dat ik eigenlijk. Dat is heel grappig, maar me mensen zeggen altijd tegen mij dat ik helemaal niet Marokkaans ben. Dus helemaal niet. Uh, maar ik ben echt volgens mij de grootste Marokkaan van Nederland. Uh, dat meen ik oprecht. Ik bedoel, uh, ik ben gewoon mijn achtergrond heel erg trouw gebleven. Uh, de, de, die berbachtergrond. Uh, ik, uh, ik ben heel rebels. Maar niet rebels hè, dat ik uh, naar Haren ga en daar uh, met fiets ga gooien. Nee, maar intellectueel rebels. De, dus ik, uh, ik zeg nooit gelijk ja. En uh, daar wil ik het over hebben. Daar wil ik over nadenken. Ik, uh, ik, ik, ik, ik twijfel me helemaal uh, suf. En, uh, maar ik durf wel weer keuzes te maken. En uh, uh, ik kom op voor mezelf. Nou, ja, dat doet me echt heel erg denken aan, uh, ja, aan, uh, aan de Berbers. Weet je? Mm -hmm. Dus in wezen ben ik, heel, ben ik eigenlijk Marokkaanser dan, uh, ja, dan, een, ik, dan, een, dan een standaard Marokkaan. Ja, ja maar ik verweet je ook niet een gebrek aan Berber zijn of Marokkaan ja. zijn. Ik zei, je bent, maar er is wel iets anders met jou gebeurd. Jij kiest een ander pad dan veel mensen die we, uh, die we, die we op straat tegenkomen. Of die we in de um, statistieken tegenkomen. Ja, maar dat weten we eigenlijk ook niet. Hè? Als we met die mensen zouden praten, uh, dan uh, zouden we waarschijnlijk... Uh, ja, dan zou hij ook tegen je zeggen, joh, ik ben helemaal gek van de band De Dijk of zo. Hè? Zaken die je helemaal niet daarachter zou, uh, zou zoeken. Nee. Net zoals Dries, die is, uh, die, is, die, die is fan van de zangeres zonder naam. Ja, nou, maar ja dat is op ik, zich best erg. <laughs> nou, ze heeft best wel goede <laughs> muziek hoor. Uh, de Vissers van Capri is een geweldig nummer. Maar um, de mensen die in die haven werken, die denken dat Dries ook gewoon... Uh, ja, die, die, die hebben een beeld van Dries... Maar die weten niet dat hij van de zangeres zonder naam houdt. Of dat hij uh, Jolanda Tielemans als vrouw heeft. Om maar iets te zeggen. Het, is ook een, het, is, het zijn maar ook maar beelden die wij hebben. Net zoals die, die mannen, die gastarbeiders... die nu uh, uh, uh, nou ja, uh, door het harde werken en, en al die zorgen echt vroeg uh, sterven. Die generatie sterft gewoon uit. En we zien ze zo door het Nederlandse landschap uh, schuifelen. Vaak uh, in, in Jalabas. En, en dan denken we ook van ja, uh, wat... Uh, een zielig mannetje, wat dan ook. Het zijn gewoon CBS-statistieken, namelijk. Uh, hoe, wat voor ziektes hebben ze, hoeveel AOW strijken ze op en op welke leeftijd gaan ze terug naar Marokko. Maar als je met die mannen zou praten, nou, dat, is een, dat heeft natuurlijk enorme verhalen. Dus, ja, we kunnen niet zeggen van, uh, dat ik dat ik anders ben dan, dan, dan de gewone Marokkaan. Dat weet je niet. Maar nee, ik begrijp ik ga, ik ga, ik, ik, toch, en toch ga ik het zeggen de, ja. dat er iets anders aan je is. Um, um, ik heb namelijk het gevoel dat als we naar Nederland kijken... en naar veel jonge, uh, in dit geval Marokkaanse mannen... Dan, um, dan denk ik, als ik het boek Ik Dries lees... dat, dat we weer een nieuwe generatie moha's hebben. Namelijk teleurgestelde, uh, uh, uh, bitter, uh, uh, boos. Ja. Zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat je dat helemaal niet verkeerd ziet... Dat, dat jij hebt ooit een bewuste keuze gemaakt om af te stappen van, uh, van uh, voortdurend overal kritiek op hebben. Ja. En om het, positie het positieve optimisme te omarmen. Ja, eh, maar wat, wat vooral zo is, dat ik. Uh, wat ik. Ik trek mijn. Ik, uh, ik vind kritiek niet erg. Ik, ik stond laatst stond ik, uh, in, een, in een café. En toen uh, sprak een jongen tegen mij die, die zei tegen mij van ja. Uh, een uh, Marokkaanse vriend van mij. Die heeft een uh, relatie met een Nederlands meisje. Al heel lang. En uh, al uh, zes jaar. En die jongen zegt het niet tegen zijn uh, Marokkaanse moeder. En dit was een Nederlandse jongen die het tegen me zei. En die was, die wa, die was zo verbolgen. En, en vond het zo vervelend. En, en ik merkte dat ik in, in mij... Ik merkte dat ik... Dat ik, een, dat ik dat ik die jongen echt minder aardig begon te vinden. En wat ik kan doen natuurlijk, dat ik gewoon uh, tegen die jongen zeg... van uh, dat, dat ik uitval, wat dan ook. Mm. Maar ik moet wel proberen om daar ook een soort van begrip voor op te brengen. En misschien is dat het vooral. Ik, uh, um... En kan je daar ook begrip voor opbrengen Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik bedoel, uh, uh, maar dat is wel echt een echte magisch... Niet, niet, niet een magisch woord, maar echt, uh, echt uh, een... Uh, het, is, het wordt echt magie als je het in de praktijk brengt. Hè? Uh, begrip. Begri ja, natuurlijk. Begrip hebben, begrip tonen. Ja, ja begrip tonen, ja. En ik heb het niet over tolerant zijn of wat dan ook. Maar gewoon even nadenken zoals, oké, okay, die denkt dus zo en dat kan. Nou ja, dan uh, heb je, krijg je bijna een ruzie. We hebben bij uh, uh, Dit is de Zondag uh, uh, ook een dichter. Uh, dat is de dichter bij de Zondag. Paul Borgreven heeft speciaal voor jou een gedicht geschreven. Daar gaan we nu naar luisteren. Dichter bij de Zondag Hassan en ik, voor Aziz Aynan. Over gastarbeiders leerden we toen dat die zonder morren het werk deden... dat wij Nederlanders niet meer wilden doen. Ik voelde schaamrood mijn wangen bekleden toen ik bij aardrijkskunde van Hassan las die uit het arme Marokko gekomen... zo blij in een flat met licht en water was. Een dankbaarheid waarvan wij mochten dromen. Het was duidelijk. Wij waren verwend en zij onbedorven zuivere zielen. Hoewel nog met beschaafde reden onbekend... waardoor zij soms in slecht gedrag vervielen. Toch alle kwaad was een kwestie van tijd. Wij moesten hen helpen te integreren... Middels schuldgevoel en goed bedoeld beleid. Maar de wereld draait. Het kan verkeren. Nu lees ik dat het heel erg is misgegaan. Ondanks wat in het buurthuis is weggegeten aan multiculturele hapjes. De waan regeert nog steeds. De droom is vergeten. Geen nobele wilde, geen paradijs. Ik kijk naar buiten, zie een blad zweven. Het is herfst geworden. Een beetje grijs in het land waar we met z'n allen leven. Ja, dichter Paul Borgreven met een gedicht voor mijn gast, Aziz Aynaan. En wilt u dat gedicht uh, teruglezen, dan kan dat. Gaat u dan naar www.eo.nl slash dit is de zondag. Uh, Aziz, uh, wat vond je van het gedicht? Uh, het... Ik, uh, het is best wel pessimistisch, hè? Ja, dat het herfst is. Ja, Met, je kunt ook zeggen van ja, dat grijze weer, dat is, dat, daar moeten we allemaal mee leven. Ja. Waar we ook vandaan komen of hoe we ook in het leven staan. Dat is, dat is ook zo. Dat is ook zo. En je moest zo nu dan grinniken, zag ik? <coughs> ja, om die, uh, die, uh, die multiculturele hapjes. -hapjes. Ja. <laughs> <laughs> dat, is wel, dat, is, dat is wel heel erg, uh, ja, heel erg typisch aan, uh, aan al die uh, subsidiefeestjes en zo. Hè? Dat, uh, Elke keer kwamen ze dan weer met die dadels en, uh, en de hummus. En, en zo. Er zijn echt multiculturele hapjes geworden. Hapjes en muziek. If lands I If I sail to farthest sea. Dat, van Broek Fraser. U luistert naar Dit is de Zondag. En bij mij aan tafel zit vandaag Aziz Aynan. Schrijver, columnist, docent, opiniemaker en bedenker van het verhaal Ik Dries. Over de eerste generatie gastarbeiders die in ons land kwam. De jonge gastarbeider Dries die succesvol weet te integreren. Dat is eigenlijk uh, uh, de kern van dat verhaal. Wat wilde jij de, uh, wat wilde jij de wereld meegeven met Ik Dries? Uh, de tijdgeest tegen de haren in eigenlijk... En dat klinkt heel vreemd met een optimistisch verhaal. Maar... De tijdgeest tegen de haren instrijven. Ja. ja, ik kan het ook anders zeggen. Nee, ik vind het heel mooi, een, maar ik wil op, het nog op, even herhalen. Oh, oh, ja, een opgestoken middelvinger naar de maatschappij, Zo kan je het ook uh, zeggen. Maar dat op de maar, zondagmorgen Nee, is nee precies. Is dat, uh, de, de luisteraar moet mij dat vergeven. Maar even voor de duidelijkheid. Uh, en hoe zit dat nou? Uh, de, de, de, de, de sfeer rondom de, de multiculturele samenleving... die uh, was op de opiniepagina's... Uh, had, had een bepaalde stemming. En het gaat niet om de, de, de opiniisten of columnisten persoonlijk... maar een algehele sfeer. Ik heb daar ook aan meegedaan, als columnist. En Hassan Bahar en ik dachten... hoe, hoe, hoe kan je iets uh, uh, vertellen... zonder net zoals die opiniepagina te zijn. Maar dat je wel de samenleving toch tegen de schenen trapt... maar op een andere manier... Je, je, je kent vast het boek uh, Ik Ali. En, uh, Van Walraaf? Ja, precies. Het gaat die, over de gastarbeider die in Duitsland... Int, ja, precies. Uh, onder uh, uh, slechte omstandigheden werk doet. Klopt. Uh, en uh, en uh, die trapte ook tegen de samenleving aan. Maar die trapte op, precies op dezelfde toon. Dus op, op een harde toon. Maar als je hetzelfde wil bereiken... ...maar precies het tegenovergestelde. Nou, Dat was dus met een optimistisch verhaal. En die, uh, dat idee... Dat, uh, dat, dat, dat werkte. Want het was eerst een feiton. Uh, een deel van het boek is als feiton verschenen. En uh, mensen vonden het al een baken van, uh, van geluk, van rust, van humor... Van inkijkjes op die achterpagina elke, elke, elke donderdag. Ja. En dat was ook de bedoeling. Ja. Die schets geeft mij ook een warm gevoel. Want Dries is een, is, een, is een open jongen. Helemaal niet de Marokkaan die we allemaal verwachten. En hij komt allemaal Nederlanders tegen. Waarvan het merendeel ook warm en, en uitnodigend is. En, ja. uh, uh, hij mag bij mensen thuiskomen. Die Nederlandse mevrouw die hem les geeft. Ja. Uh, zijn schoonvader die uh, ontzettende uh, warme vent is. Ja, maar uh, dat is niet zo. Die Dries, die, die, die, wat hij dus niet doet... Uh, Dries is ook mensen tegengekomen die niets van hem uh, moesten. Maar die, daar vertelt hij gewoon niet over. Nee, Het is, het is, voor, hem, het, het is voor hem niet belangrijk om uh, daar uh, aandacht aan te besteden. Of daar op een bepaalde manier naar... Uh, of ja überhaupt een mening over te hebben. Ja. Hij, maar er zijn geen mensen die in aanleiding van die verhalen... Of het verhaal hebben gezegd van ja, dat is, dat is mooi en aardig. Uh, maar uh, zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Uh, niemand omdat het. Mensen zijn gelukkige mensen en mensen geven sympathie aan iets sympathieks. En dat ontmoet elkaar. Ik ben benieuwd of, dat, of, die, of diezelfde p -p positieve reacties ook uh, ontstaan... naar aanleiding van, uh, van de musical. Wij zijn uh, uh, op bezoek geweest bij wat Marokkaanse Nederlanders... en laten we eens horen hoe die reageren op de musical. De oh volgende jee. twee bekenden van jou. Oh. Uh, Shida Bougizou uit Den Haag en uh, Abdella Talal uit Amsterdam. Ja, die ken ik allebei, ja. Ik zag uh, hoofddoekjes. Van Nederlands tot uh, waarschijnlijk zelfs Chinees. Het is heel gemengd. Een leuke, vrolijke, luchtige musical. Een mengeling van uh, een beetje theater en musical. Dat vind ik uh, verrassend. Bismillahirrahmanirrahim. Vader, moeder. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met, met de serie. Toen uh, was geluk heel gewoon. Even heel terug in die tijd waar... Waar, de, waar, ja, waar, ...waar waarschijnlijk de samenleving niet heel erg complex is dan, uh, dan nu. Gasvrijheid, openheid. Uh, wat vroeger meer aanwezig was dan nu, denk ik. Ik ben het die tegen jullie praat. Dris. De kernboodschap uh, is dat ondanks uh, alle moeilijkheden... Uh, Dries uh, open stond voor uh, de cultuur en, en open stond voor een ander leven in Nederland dan waar hij vandaan kwam. Het stof waar ik over nadacht waren ja, gewoon dingen die ik een beetje herkende. Want ik ben een, uh, een dochter van een gastarbeider. Nederland is heel schoon en hier in IJmuiden eten ze heel veel vis. Mensen die er totaal geen weet van hebben of geen mensen om zich heen hebben die, die uh, zo'n achtergrond hebben of zoiets hebben meegemaakt, of, uh, die kennen die dingen niet en die, die krijgen nu een, ja, een inkijkje van uh, hoe het, uh, wat, wat voor dingen het met zich teweeg heeft gebracht. Zit je een beetje traditioneel en conservatief dan vind je dat helemaal niks. Zit je een beetje uh, open, min of meer circulair, ja, dan, dan is dat uh, fantastisch. Ja, de, de laatste spreker, Abdella um, Talal... die schat in dat de conservatieve bezoekers de wenkbrauwen zullen fronsen... en de mensen die wat meer op Dries lijken, uh, dat die het leuk vinden. Um... Is het moeilijk om die eerste groep te bereiken? Nou ja, dat, die is met alles moeilijk te bereiken. Of het nou uh, vanuit de gemeente is of vanuit het onderwijs... helemaal vanuit het theater natuurlijk. Er zijn, uh, er zijn tig projecten geweest om... Uh, om met uh, theaterpubliek gekleuren te, uh, te krijgen. En uh, dat, uh, dat, dat, dat lukt moeilijk. Al moet je je wel zeggen, met de musical... die overigens door Bart Oomen is uh, geregisseerd... Uh, die is in uh, co-productie met De Meervaart. En Meervaart is een groot theater in Am Amsterdam-Ostdorp. En uh, uh, het, het, lukt, het lukt hen goed uh, om... Uh, ja, om die Marokkaanse en Turkse bezoeker uh, uh, te bereiken. Dus dat is wel heel, heel gaaf en ook, uh, ook hoopvol. Maar ik weet niet hoe het uh, zit in, uh, in Barendrecht of zo. Weet je, dat hoe, of er of, of, of dan wel mensen naartoe gaan. Ja. Hoe lukt het jou om, om, om optimistisch en positief te blijven? Als je uh, zeg maar om je heen kijkt, dan heb je aan de ene kant... Uh, onbegrip van een samenleving die denkt, ja, we zijn er nou klaar mee dat gezeur, eh, of doen zoals wij het willen, of wegwezen. Ja. En aan de andere kant, eh, een groep waarin in elk geval de jonge mannen... Eh, zich ook steeds harder lijken op te stellen in hun afkeer en weerzin... van die samenleving waarin ze, waarin ze verkeren. Hoe kun je dan nog optimistisch blijven? Nou, ik, ik trek behoorlijk een eigen plan. Het is, uh, ik heb, uh, ik heb, uh, wat heel fijn is, ik moet je ook zeggen... dat de omstandigheden daartoe ook, die zijn er ook toe. Om, om mijn eigen plan te trekken. Mm -hmm. Namelijk, uh, niemand van mijn broers of zussen of moeder... of andere familie... die, uh, die zal mij zeggen van dat ik uh, dit of dat moet doen... of dat ik uh, uh, mij anders moet gedragen. Dus het, uh, uh, de wereld waar ik, waar ik in leef... Uh, ik kan mij volledig ontwikkelen zoals ik wil. En uh, ja, dat zeg je niet voor niets. Dat is ook zo omdat, uh, omdat ik natuurlijk veel uh, om mij heen zie, uh, veel Marokkaanse en Turkse, maar ook mensen überhaupt uh, trouwens. Ik, ik hoef er helemaal geen achtergrond bij te zeggen, maar mensen bemoeien zich heel vaak met andere mensen. Dat is, dat, zo werkt het in, uh, in families. Mm -hmm. en, uh, en ik heb daar echt heel erg weinig last van. Sterker nog, helemaal niets. En, en daardoor heb ik een, een heel mooi levensproject. En kan ik lekker sleutelen aan mijn dromen en, en, en, en die zaken. En ja, alleen dit, als ik het, zoals ik het nu zeg, maakt mij weer, weet je maakt me, weer, stelt me weer heel erg gelukkig. En ja, iedereen moet zelf weten wat hij doet en, en wat hij wil. Maar uh, het wordt leuker als je, als, je, als je dingen zelf kan beslissen... zelf kunt maken en echt keuzes maken. En, en ook mag falen. Weet je, en ook boos mag worden. Hè? Ik bedoel, als je boos wordt, kun je daarna weer uh, vrolijk worden. Hè? Dat, dat, dat is ik bedoel, het is zwart-wit. Alles heeft een, alles heeft een keer zijn. Ja, ja. Um, ja. Dan blijf ik nog altijd wel zitten met de vraag... Uh, uh, uh, wat al die anderen moeten die dat niet voor elkaar krijgen. Ja. Ik weet niet of jij de grote magier bent die daar het antwoord nee, op heeft. Nee, dat, is, dat, is, dat, is, uh, dat, dat weet ik echt niet. Ik, ik, ik hoop dat ik hoop, ik hoop iedereen uh, iets leuks van zijn leven maakt. Want je gaat op een gegeven moment dood. En dan is het, uh, dan is het klaar. En dan, je moet je er wel iets van maken. En, uh, en uh, misschien geloof ik meer in het, hier, het leven nu dan in het leven hierna. En misschien als ik daarom uh, denk van ik moet alles uithalen wat erin zit. Ja, misschien is dat het wel. Misschien wel. We hebben een gastenboek. Ja. Uh, dan kun je in ieder geval vertellen wat je uit de zondag haalt. Want daarin schrijven de, de, onze gasten hun, beschrijven daar hun ideale zondag. Lees eens voor wat daar staat. Ja, het is niet de ideale zondag. Maar wat ik denk dat het vandaag wordt. En dat wordt, dat wordt alweer een hele mooie dag overigens. Wat optimistisch. Nou, het is zondagmorgen. Niet te laat, niet te vroeg. Nou ja, vandaag is het niet wel heel vroeg. Uh, nou, een uurtje of acht, half negen begint voor mij de dag. Ik maak een kop koffie. Luister op mijn telefoon naar een hoorspel. Daarna pak ik mijn spullen en ga richting het zwembad. Baantjes trekken. Na het zwemmen schrijf ik misschien nog wat. En dan met de trein naar mijn moeder. De dag besluit ik met een goede film in de bioscoop. Nou ja, Als ik dit, soort, als ik dit allemaal kan doen, nou dan is het wel weer een hele mooie dag geweest. En weet je al wat voor een film het vanavond wordt? Uh, ik, ik denk Lawrence Anyways. En momenteel luister ik uh, de hoorspelserie uh, Stiefmoeder Aarde... En uh, ja, als ik straks uh, weer terug ga naar huis, dan uh, zet ik hem weer aan. Mooi. Uh, mag ik jou heel erg bedanken voor het feit dat je zo vroeg hebt willen opstaan en uh, hier uh, je verhaal willen vertellen? Ja, en jou ook bedankt voor het uh, fijne gesprek, want het is, het is echt omgevlogen de tijd. Hè? De tijd vliegt als we de... hier tegenover elkaar zitten. Aziz Einam, je bent schrijver, je bent columnist en je geeft ook nog les op een, uh, een, uh, een hogeschool. Ja. Um, Woensdag weer. Woensdag weer. Dan ja. sta ik weer voor de klas. Uh, heel veel plezier daarbij. Dank Hartelijk dank. Dit, was, uh, uh, dit is de zondag. Volgende week zijn we er weer. Uh, na achter dan is er op deze zender uh, van de Vara Vroege Vogels. En uh, uh, Menno of Janine zitten daar. Ja, goed. allebei zitten we er Allebei natuurlijk. zitten jullie er. Wat gaan jullie doen? In de startblokken zitten we er klaar voor. Ja, wat gaan we doen? Eigenlijk, natuurlijk, weer te veel om op te noemen. We hebben veel studiogasten vandaag. Uh, we gaan onder andere praten over de dag van de duurzaamheid. 10-10 is nu gecombineerd. Komt er natuurlijk aan op 10 oktober. Uh, en we gaan onder andere uitzoeken hoe je nou een groen-zwart jurkje kunt aanschaffen. Om het even ingewikkeld te maken. Uh, we hebben de bekendmaking van de Vieze 50. Hè. Wie is de grootste smeerkees van Nederland op het gebied van duurzaamheid? Uh, nou, de, de tussenstand was niet zo heel spannend, want er stond de hele tijd al iemand op nummer 1. En we zijn ook bij diegene langs gegaan om de beker te overhandigen. Benieuwd hoe die, de, hoe die erop uh, reageert. En uh, onze columnist is live vandaag. Hij of zij zit al klaar. En wie het is, hoort u zo. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over. Hoogste kwaliteit en afwerking, efficiënte motoren en sportief rijplezier.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 Een verslag vanaf de frontlijn van de Mexicaanse drugsoorlog... waar tienduizenden doden per jaar vallen. Everybody is killing everybody, yes. En Ayaan Hirsi Ali over vrijheid en de radicale islam. Dat er meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien... bij de KRO op Nederland 2. Feliciteer Educans op Facebook. En help een kind naar school. Dit is Radio 1.